Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het Brabantse Veghol liggen de prikken al klaar. Daar wordt morgen vroeg als eerste het coronavaccin toegediend. Het middel lag al even opgeslagen in een gigantische vriezer in Os. Vanuit daar is het het begin van deze avond naar de testlocatie gebracht. De allereerste spuit gaat morgen vroeg in de arm van Sanna. Ze werkt in een verzorgingshuis. Ik denk als je in de zorg werkt en dat je dit werk doet... Voelt het eigenlijk gewoon als een soort verplichting ook naar je cliënten om, om, ja, om je eigen gewoon in te gaan nemen. Ook voor hun, maar ook voor, je, voor jezelf. Ook in ziekenhuizen beginnen ze morgen met vaccineren. De eerste prikken zijn daar bedoeld voor medewerkers van de IC, de eerste hulp of ambulancepersoneel. Duitsland blijft tot zeker eind deze maand in lockdown. Niet overal gelden trouwens dezelfde regels. In gebieden waar het aantal besmettingen hoog is... mogen mensen niet verder dan 15 kilometer van hun woonplaats reizen. Tenzij echt noodzakelijk. Ook scholen blijven de hele maand dicht. En ook bij ons lijkt het erop dat de lockdown na 19 januari nog niet voorbij is. Officieel gelden de huidige maatregelen nog twee weken. Maar premier Rutte verwacht niet dat er daarna veel versoepeld wordt. Daar zijn de cijfers nog te slecht voor, zei hij maar in de Tweede Kamer. je kijkt naar de besmettingscijfers zelf, liggen die nog erg hoog op dit moment. Dus daar word ik niet heel hoopvol over wat er al kan de negentien. dus uh, we zijn er echt nog niet. Volgende week is er waarschijnlijk weer een persconferentie. Een inzamelingsactie voor een echtpaar die al 40 jaar een sigarenwinkel in Lelystad heeft. Vorig jaar werd er bij hen voor 10.000 euro aan sigaretten gestolen. Ze waren amper verzekerd en krijgen dus niets vergoed. En daarom hebben winkels uit de buurt een actie opgezet voor de twee. En die maakt veel los. Ja, ja, hartverwarmend. Het is heel erg moeilijk om onze emotie onder controle te krijgen. Want het is ja, als ik zie wat er binnen een dag op die rekening staat, dan denk je ja, hoe is het mogelijk. Maar we hebben zo ontzettend veel lieve en warme klanten. En als je die berichtjes leest, het is ja, fantastisch. We hebben er geen woorden voor. Er is al bijna 10.000 euro opgehaald. En dan nog het weer vanavond en vannacht bevolkt en droog. Het koelt af naar net boven nul. Morgen in de loop van de dag natte sneeuw in Limburg en ook in het oosten. In de rest van het land regen en maximaal 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is hij de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat 6 kilometer stilstaand verkeer... tussen Afritzaandijk Dijk en Purmerend Zuid. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook rijstrook is dicht.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 Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes.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 apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things, girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winners.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 Een hele goede morgen luisteraars. Uh, welkom bij ZFM Jazz. Uh, op deze eerste zondag van dit jaar natuurlijk. Uh, ZFM Jazz, het oudste, een van de oudste programma's van ZFM natuurlijk. Traditiegetrouw uh, presenteren we die eerste uitzending altijd met alle presentatoren. Maar dat is dit jaar vanwege de coronamaatregelen onmogelijk. Dus u moet het deze keer met mij doen. Maar uh, ja, namens alle presentatoren Peter, Jaap, Edward, Marco, Jeroen... En Auko wensen we jullie natuurlijk allemaal een gezond en gelukkig nieuwjaar toe. En ik begon deze uitzending met een fraai liedje van Tony Bennett, My Favorite Things. En we hopen natuurlijk allemaal dat je, nou in dat lied ging het over dingen die je nu ook nog hebt. Maar we hopen natuurlijk allemaal dat je de favoriete dingen van je ook kan gaan doen in de toekomst. En dat die verrekt coronamaatregelen eindelijk eens een keer voorbij gaan nadat iedereen gevaccineerd is. Of bijna iedereen moet ik zeggen natuurlijk. Welkom, welkom, welkom bij ZFM Jazz. Uh, ja, en wat, wat, wat, wat mag je verwachten in deze uitzending? Ja, ik heb natuurlijk de After holidays, de Holidays... wat te draaien nou mijn muziek na de kerstdagen. Natuurlijk moet ik iets over nieuwjaar draaien. Daar zijn ook wel een paar muziekjes van, niet veel hoor. Ik heb een aantal bijzondere trombonisten op een rijtje gezet... die laat ik zo door de uitzending heen spelen. Ik heb natuurlijk ook weer het nodige vocale werk. Kortom, het belooft een mooie uitzending te worden. En uh, waar kan je dan beter mee beginnen? Met een, een One More Year With You van uh, Capmo. En, uh, een zeer fraaie kerstcd is dat... Maar maar dit liedje is wel toepasselijk voor dit moment. Musk carol, mumbling the words, and jingle bells rock, and wishes come true. That's right. begin. Yeah. Het fraaie nummer One More Year With You er concentreert zich op het einde van de vakantie en het begin van het jaar met de geliefde. Het werd gezongen door Capmo en het komt van de cd Moonlight, Mistletoe en Mistletoe and You. En dat is een cd uit 2019, zeer zeer fraaie kerstcd. Uh, ja, dit is natuurlijk een heel vrolijk geluid. Maar uh, er is ook een nummer en dat is een bekend nummer After the Holidays. En ik heb gekozen voor de uitvoering van uh, Eric Reed, een uh, pianist, en Paula West. En dat is een. ik moet uh, even kijken waar ik die hier gezet heb. Eric Reed. Dat is dan krijg je een heel ander gevoel bij After the Holidays. Luister maar. Hoe af Prachtig nummer van Eric Reed, komt van een cd, ook een kerstcd, Mary Magic, een cd uit 2003. En die werd gezongen door Paula West, een, een, een bekende de Amerikaanse jazz journalist, hij met Winter Marsalis, dacht ik uit mijn hoofd. Uh, bijzonder nummer, vooral die tegenstelling tussen Capmo en Eric Reed, ja dat is wel mooi, mooi. Probeer te doen alsof tot het nieuwe jaar. Dan kunnen we afscheid nemen naar een nieuwjaar. Ja. Over nieuwjaar gesproken... dan kan je natuurlijk niet om het singeltje heen... van Frank Sinatra En dat is Let's Start the New Year Right. Nou, dat laten we nou maar eens naar luisteren dan. Let's start the... een beetje een geluidskwaliteit. Maar het is ook vrij oud natuurlijk. Volgens mij komt het uit de musical. Dit komt van een cd'tje of de Red Pack. Maar de drie grote crooners, Sinatra, uh, Dean Martin... Uh, en nog een, die is ik niet schoen, die, wie dat is, uh, op, opstaan. Let's start the new year right. Nou, dat is natuurlijk van toepassing. We zijn nog maar net begonnen. Een ander bekend lied wat uh, over nieuwjaar gaat... was een, een, een new year van U2. En dat is een uitvoering van, je hebt van die tegenwoordig van de, de Coltrane Quartet en de Stella Starlight. Dat zijn allemaal van die cd'tjes die uh, uh, popmuziek naspelen. Dit is ik wel een mooie uitvoering van Stella Starlight. No. on New Year's Day. Stella Starlight Trio is dat. En dit komt allemaal van een verzameld cd'tje. Jazz and You 2 En dit was natuurlijk het hele bekende New Year's Day. En deze cd komt uit 2012. En die Stella Starlight heeft ook allerlei... Trio heeft natuurlijk ook allerlei zelf aan de, aan de nodige cd's gemaakt. Dan kom ik bij een, een Scandinavische zangeres. Die heet Marlene Mortensen. En dat is een liedje wat ik eigenlijk ook wel vind passen in het begin van het jaar... als ik haar zo gauw kan vinden. Marlene Mortensen. Nou, ja. Nou, dan kies ik toch even voor een ander nummer. Uh, je hebt het Dutch Songbook. De, de wereld draait door. Is daar is ik wel eens mee bezig geweest. Maar een voorloper daarvan was eigenlijk... geen muurtjeerd die al een keer muziek heeft opgenomen... met het Metropolecast. Alles van Annie M.G. Smit. Maar daarna is de bekende uh, ja, saxofoonspeler... Jan Menu. Uh, ...heeft ook een Dutch songboek gemaakt. Jan Menu speelde veel samen met Gretje Kouveld. En uh, uh, die heeft een Dutch songboek gemaakt... ...samen met uh, Jasper Soffers op piano... ...Klebens van de Veen op bas en drummer Hans Oosterhout. En ik heb gekozen voor het nummer De Twisp. De, nee, hoe heet dat precies? Uh, eens even kijken hoe dat... De, Jan Menu Twips, een liedje uit uh, Ja, zuster, nee, zuster. Een dansje was dat, geloof ik. Van Jan Menu. Uh, niet zo gek lang geleden heeft V. Klaassen ook een uh, CD uitgebracht, de, uh, de Dutch Songbook. Uh, dat heeft ze met de, volgens mij de WDR Big Band gedaan en volgens mij deed hij ook nog mee uh, uh, Cor Bakker. En een van de songs die daarop staat is een lied Zonder jou, ook van Annie M. G. Smit. En uh, Cor die begint daar op de piano te spelen en uh, uh, ja, een beetje klinkt als Bach zou ik bijna zeggen. En ja, V zingt het, en de WDR-orkest speelt. Dus hier komt ze, V-Klaassen. Klaassen en een uh, koordbakker uh, zonder jou. Ja, veel mensen hebben natuurlijk iemand verloren het afgelopen jaar. En een zeer vrije uitvoering van dit uh, werk van Annie M.G. Smit. Ik had al beloofd dat ik zei... ik zal wat uh, trombonisten, uh, de schuiftrompetboys. Uh, uit de kast trekken. En de eerste die ik, die, die ik het rijtje uh, laat horen is J.J. Johnson. Ik Ben een enorme fan van El Camino Real... Thank you. Johnson van de CD JJ uitroepteken. Uh, ja, specifieke zaad heeft hij, JJ Johnson. In de loop van het programma doe ik meer uh, tromboorden, spelers. Ik had ook uh, gezegd, ik heb nog iets klaarstaan van Marlene Mortensen, een Deense jazzzangeres die, uh, denk ik, zo'n beetje elf albums gemaakt heeft. En met uh, grote namen uit de uh, jazz hoor. Chris Potter, Mike Stern, uh, gitarist is dat volgens mij. Christian Sands. Uh, Niels Henning, Ørsted petersen kennen we natuurlijk ook allemaal. En van haar het nummer We Only Just Begun. Kennen we natuurlijk van The Carpenters. We've only just begun. Uh, jazz uh, Ze komt allemaal van de cd uh, To All Of You, een cd uit 2007 En dan kom ik nog weer bij Een, ja, een Canadese jazz Susie Arioli uh, Zingt blues en jazz uh, Komt uit Montreal en ja, heeft ook uh, Aardig wat cd's gemaakt Dit is een cd die heet That's For Me En dat uh, doet ze, heeft ze Samen gedaan met de gitarist Jordan uh, Officer En daarvan een bekend nummer Iedereen kent dat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 deze muziek word je toch vrolijk van. Dat is echt muziek voor de zondagochtend, zou ik zeggen. En in het begin voor het nieuwe jaar, it's a good day. Uh, ik had al beloofd dat ik wat uh, trompetisten zou draaien, uh, trombonenspelen zou draaien. En ik heb, deze, ik heb er een paar uitgezocht die misschien wel bekend zijn, misschien niet zo bekend. Maar de volgende is Marshall Schilkes. Een Amerikaan die een tijd in Duitsland uh, op de trombone gespeeld heeft bij het WDR-orkest. Hey, dat hebben we meer gehoord vanavond. En speelt ook, ook bij Maria Schneider. Uh, ja, dat zijn allemaal van die hele mooie cd's. Die, uh, dat is een uh, bandleider Maria Schneider en componist arrangeur Maar van hem heb ik een, een cd'tje gevonden uit Curlen uh, uh, heet de cd 2015 My Shining Hour. Ik moet hem even opzoeken, maar ik heb hem wel ergens uh, neergezet. Uh, even kijken, daar komt hij. Marshall Gilkes.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 van dit programma. Marshall Gielkes en de WDR Big Band. Uh, My Shining Hour heet het nummer. En het komt van een cd, Köln uit 2015. Uh, volgens mij is hij inmiddels gestopt bij de WDR Big Band. Dus hij is weer terug naar Amerika. Uh, wat komt er dan? Dan komt Nora Jones. Die heeft een mooi lied over vrede gezongen. En dat staat op een cd uh, Dat heet Marian McPartland. Piano Jazz with Nora Jones. En het nummertje gaat over vrede. En wie wil dat niet natuurlijk in de het nieuwe jaar. Kom ze... Don't have. To. to me met een lieve, rokerige stem. En uh, dit was in uh, 2003. Ze was de gast bij Marion Partland. Die had een programma Piano Jazz. En uh, ook in dat jaar won ze haar eerste Grammy Award... met haar debuutalbum uh, Come Away With Me. Nou, dat nummer kent iedereen wel. En uh, de laatste nummer waar ik een stukje van kan draaien... is Bobby Hutcherson. Now. Een stukje uit volgens mij 69. Prachtig nummer, Now. Moet ik even kijken wat we verkeerd doen. Het wordt maar een heel klein stukje. Uh, Vibrafoon, je hebt geluisterd naar het eerste uur. CFMJS, samenstelling, presentatie, Auko B. En we zeiden na de klok van 11 uur gewoon nog: met hele fraaie muziek. Met trombonespelers, met Joni Mitchell, met Laura, Niro. Tot na de klok van 11.